Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. punt op de luchthaven van de Pakistanse stad Karachi. Daarbij zijn volgens de politie twee bewakers gedood. Al spreken media van zeker vijf doden. De schietpartij was in de oude terminal van de luchthaven. De aanval is uitgevoerd door acht tot tien schutters. Ze zijn in gevecht met Pakistanse veiligheidstroepen... die de luchthaven hebben omsingeld. Alle vluchten zijn geannuleerd. De staking van metropersoneel in Sao Paulo is illegaal. Dat heeft een Braziliaanse rechtbank vandaag in een spoedzitting bepaald. Werknemers van de metro zijn al vier dagen aan het staken. Ze eisen een loonsverhoging van 12 en dreigden door te staken tot en met de aftrap van het wereldkampioenschap voetbal. Aanstaande donderdag in het nieuwe stadion van São Paulo. En dat is het beste te bereiken met de metro. PVV-leider Wilders vindt de jongste antisemitische uitspraken van het boegbeeld van het Front National, Jean-Marie Le Pen, walgelijk. Over de Joodse zanger Patrick Bruel, die kritiek heeft op het Front National, zei Le Pen, we bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wilders werkt samen met de huidige leider van het Front National, Marine Le Pen, die ook afstand heeft genomen van de uitspraak van haar vader. In een woonboerderij in het Drentse Vledder is vanavond brand uitgebroken. In het pand zitten acht seniorenwoningen. Volgens de politie zijn alle bewoners op tijd geëvacueerd. Voor opvang en onderdak is gezorgd. Enkele appartementen zijn verwoest. Of de woonboerderij als geheel verloren moet worden beschouwd is niet bekend.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 Dus dat is de alfa die je hier nu noemt, klopt. Ja, ja dat ja. is ook voor tieners, maar ook voor volwassenen, voor alle leeftijdsgroepen. En stelst, heb ik begrepen, ook via internet gewoon te volgen... als je hè, niet zozeer nog misschien op een groep wilt. Maar Vast. die groepen schijnen heel erg leuk uh, te zijn ook, ja. ja. En nou, jij bent ook heel actief geweest in uh, het christelijk leven, hè? Je hebt allerlei uh, mm -hmm. ja, bijbelschool gedaan en ja. bij AKP nog lesgegeven. Wil je ja, iets over ja. die dingen vertellen?